9 uur. Het los journaal door Alt Megens. In Maleisië zijn vier mensen opgepakt die verdacht worden van de ontvoering van de 12-jarige Nayati Moedliar uit Son en Breugel. Het zijn een vrouw en drie mannen. Naar een vijfde verdachte is de politie nog op zoek. Bij de arrestaties is ongeveer 25.000 euro gevonden. En dat is volgens de politie een deel van het losgeld. De Nederlandse jongen werd eind april bij een school in Kuala Lumpur in een auto getrokken. Er werd na een kleine week weer ongedeerd vrijgelaten. In Eindhoven en Veldhoven is de politie op tientallen plaatsen binnengevallen. Ruim 100 agenten zijn bezig met huiszoekingen die de hele dag gaan duren. Zeker 10 mensen zijn inmiddels aangehouden. De invallen zijn onderdeel van een groot onderzoek naar de handel in harddrugs in de regio Eindhoven. De winst van bankverzekeraar ING is in het eerste kwartaal bijna gehalveerd. Het resultaat kwam uit op 680 miljoen euro. Tegen 1,38 miljard in dezelfde periode van vorig jaar. ING had in de eerste maanden van dit jaar opnieuw last van de onrust op de beurzen. ING weet nog niet wanneer de resterende schuld van 3 miljard aan de Nederlandse staat terugbetaalt. In ruil voor die overheidsteun moest ING van Brussel de activiteiten splitsen en onderdelen verkopen. ING probeert onder die maatregelen uit te komen. Totman Homme zegt dat hij er met Brussel over gaat praten.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 ABB Verkeersinformatie, die stevige buien die u in het weerbericht hoorde, die hebben ook invloed op de ochtendspits gehad. Op de A28 is zelfs zoveel water gevallen dat ze twee rijstokken hebben dichtgegooid tussen de afritse tent Dolder en de Uithof. Vanuit Amersfoort naar Utrecht is er daardoor meer vertraging. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Ook elders een paar lange files, vooral rond Amsterdam. Op de A9 ook maar Amstelveen bijvoorbeeld, tussen Beverwijk Oost en Knaapuit Badhoevedorp. 12 kilometer, ook vanwege werkzaamheden daar aan de provinciale weg. Een ongeluk bij Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Er staat bij Den Haag Malieveld 5 kilometer file, de ook is dicht. Bij Delft ging het ook mis met een aantal auto's. Op de A13 vanuit Rotterdam staat daardoor 9 kilometer file. Er is ook olie op de weg terechtgekomen, dus het gaat nog eventjes duren. De linkerrijstok is dicht. De A28 heb ik al genoemd. De A37 dan. Van knooppunt Holsloot naar Hogeveen staat 3 kilometer file. Vanwege werkzaamheden daar. Het treinverkeer is ontregeld rond Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met een aanrijding. Er rijden minder treinen naar Sloterdijk. Tussen Elst en Tiel rijden al de hele ochtend geen treinen vanwege een stroomstoring. Ze hebben wel bussen gevonden, maar toch kan de vertraging daar oplopen tot meer dan een uur.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 NOS Radio in journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Neven en nichten mogen met elkaar trouwen in Amerikaanse staat North Carolina. Homoseksuelen niet en dat moet nu ook expliciet in de grondwet komen. Het homohuwelijk is opnieuw een thema in Amerika. Hoort u zo meer over. Eerst naar politieacties in Eindhoven. Want er zijn in verschillende woningen en garageboxen in Eindhoven en Veldhoven invallen gedaan. Politiewoordvoerder Jordi Sebrian, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent op zoek naar drugs en drugsdealers. Is er ook wat gevonden? Nou, dat is op dit moment echt nog te vroeg om daar echt iets over te kunnen zeggen. We zijn, uh, zijn op dit moment echt de woningen aan het doorzoeken. Uh, dat gebeurt met speurhonden, technisch onderzoek, dat vindt op dit moment allemaal plaats. En ik heb gewoon nog geen beeld van wat we uh, nou eigenlijk hebben aangetroffen in de woning. Dat zal in de loop van de dag duidelijker moeten worden. Nee, maar u heeft wel um, verdenkingen. Wat, waar bestaan die uit? Nou, wij, wij zijn dit onderzoek gestart naar een, een, een groep hier in de regio. die zich bezig zou houden met, uh, met de handel in harddrugs. En dat onderzoek dat heeft uiteindelijk toegeleid dat wij vanmorgen inderdaad op verschillende locaties zijn, uh, zijn binnengevallen. Het gaat om acht woningen en, uh, en vier garageboxen. Uh -huh. um, we hebben vanmorgen ook dertien mensen aangehouden. En uh, ja, het onderzoek loopt nu. En het is nu even afwachten wat wij vandaag gaan treffen, wat ons verder zou kunnen helpen in dit onderzoek. En aan wat voor soorten harddrugs moeten we denken? Nou ja, uh, uh, alle type harddrugs, uh, uh, harddrugs de verzamelnaam. Zijn er veel agenten ingezet? 120, hè? klopt dat? Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, het, het, het grote uh, aantal aanhoudingen wat verricht is. En het uh, grote aantal locaties wat, uh, wat doorzocht wordt. Ja, ja. Daar heb je uh, veel mensen voor nodig. Ja, en een arrestatieteam, was dat ook nodig? Ja, dat was, dat was nodig. Dat wordt alleen maar ingezet als wij uh, inderdaad ook hebben dat, uh, uh, dat er sprake kan zijn van mogelijke dreiging bij een aanhouding. Uh, dat arrestatieteam is vanmorgen om uh, zes uur uh, in de woning naar binnen gegaan. Dat is uh, met een flinke knal gepaard gegaan, want uh, de, de voordeur is daar, is daar uitgeblazen. Dat hebben de mensen hier in de, in de buurt ook goed kunnen merken. Uh, maar ja, dat, dat achten wij noodzakelijk, ja. klinkt als georganiseerde misdaad. Hoe lang was deze groep al bezig? Dat is uh, echt nog onderwerp van onderzoek en dat, uh, dat, uh, dat zal ook allemaal later moeten blijken. Mm. En zijn er dan ook wapens gevonden? Uh, dat is nog te vroeg om te zeggen wat er is gevonden in de woning. Uh, we zijn aan het doorzoeken, we zijn, echt, we zijn echt nu op dit moment fysiek bezig. Dus dat zal in de loop van de dag duidelijk worden en uh, wellicht dat daar uh, ook wapens aangetroffen worden. Jody Sebrian van de politie Brabant Zuidoost, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Dan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die gaat controleren of transportbedrijven genoeg doen... om de risico's van agressie tegen chauffeurs te beperken. Want jaarlijks krijgt bijna de helft van de vrachtwagenchauffeurs... ermee te maken. En in 30 van de gevallen is er ook sprake van fysiek geweld. Chauffeur Marcel van Popelen vertelt welke situaties hij zo al tegenkomt. Als je bijvoorbeeld in de weg staat... of.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 vrachtwagenchauffeurs goed voorbereid zijn over hoe ze het beste om kunnen gaan, dus goed getraind zijn, hoe ze kunnen, het beste kunnen reageren op dit soort situaties. En het probleem deels oplossen door chauffeurs meer te laten werken op tijden dat andere mensen daar minder last van hebben, vindt Zuber niet in alle opzichten een goed idee.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 ja, in de stad. Dus op de stille uren, zullen te zeggen, vind ik eigenlijk, moet daar een, als daar een vergunning voor afgegeven wordt, moet de eis daarvan zijn dat zo'n voertuig volledig binnen kan staan. Aha. Dus geen overlast voor de omgeving. Ook dat wij erg door geraken worden of met of wat voor geweldssituatie dan ook. Maar dat moet gewoon een eis zijn en anders zou het gewoon geen vergunning afgegeven mogen worden. Werkgevers, opdrachtgevers en chauffeurs ook worden gecontroleerd de komende weken op honderden locaties, vooral in de stedelijke gebieden. En mogelijk worden ze dan in 2013 vervolgd. Het is tien minuten over negen. Vrijdag wordt duidelijk of de rechters in Suriname zich neerleggen... bij de omstreden amnestiewet... die vorige maand door het Surinaamse parlement werd aangenomen. Paramaribo werd gisteren opnieuw gedemonstreerd, werd gedemonstreerd door tegenstanders. Zij vinden dat de daders moeten worden veroordeeld... en dat de wet moet worden teruggedraaid. En daarom boden zij een petitie aan bij de Nationale Assemblée. Harmen Boerboom van de Wereldomroep was erbij. Sarve bhavantu Wij willen terug naar de situatie voor 5 april. Want u weet 5 april is deze wet afgekondigd. En vanaf dat moment hebben we jugu jugu in dit land. Jugu jugu op jugu jugu. Wanneer jongeren aangeven dat zij toen nog niet geboren waren en niet geïnteresseerd zijn, stel ik de vraag, was je in 1975 geboren en toch weet je dat Suriname onafhankelijk was? Was je in 1863 geboren, toch weet je dat de slavernij afgeschaft was? Omdat ik het gevoel heb dat het slecht gaat met het land. Omdat ik de toekomst van Suriname, zoals die er nu uitziet, somber inzie. Mijn vader, de journalist Brambeer, heeft vele offers gebracht voor zijn vrijheid van meningsuiting en voor de rechtvaardigheid in het land. Ik weet zeker dat hij vandaag, als hij niet vermoord was, voorop zou lopen. Daarom sta ik hier als zoon van Brambeer en roep ik uit zijn naam, Strede Strede Winoza Frede. Dames en heren, we gaan zo meteen... Um, ...de petitie aanbieden. Uh, de route ziet er als uit. We gaan uh, de Kernstraat in. We zouden graag een petitie willen aanbieden aan de voorzitter van de Nationale Assemblee. Zou u uw medewerking kunnen verlenen dat dat gebeurt? Heren de agenten. De ondervoorzitter van de Assemblee komt nu naar buiten, mevrouw Weydenbos. Ja. Ik hoop dat u kunt horen. Het hoeft geen betoog dat de aangenomen amnestiewet 2012 niet alleen in strijd is met de beginselen binnen het formeel en materieel strafrecht, zoals die gelden binnen de Surinaamse rechtsorde, maar tevens indruist tegen de grondbeginselen, zoals die vastgelegd zijn in de grondwet van de Republiek Suriname. Mevrouw Goede, een van de organisatoren. De petitie is aangeboden. Hebt u nou werkelijk het idee dat de amnestiewet wordt teruggedraaid? Uh, meneer, ik kan het idee niet hebben. Ik ben... Uh... Eén van de mensen die de petitie heeft aangeboden. Wat er met de petitie gebeurt, dat gebeurt in het parlement en daar heb ik verder geen, uh, geen invloed op. Maar is het vooral een symbolische actie? Natuurlijk is het niet symbolisch. Als de rechtsstaat in gevaar is, is dit geen symbolische actie. Het is een actie om de mensen erop te wijzen dat ze te ver zijn gegaan met het vertrappen van onze grondwet. Een steun in de rug van de rechter komende vrijdag. Steun voor de rechter, steun voor iedereen binnen Suriname... van de regering, van de rechterlijke macht, van alle machten binnen Suriname. We zijn nu vrijwel exact op de plek waar afgelopen zaterdag een andere demonstratie was... waar mensen die hier nu in de mars meelopen, in de tocht meelopen... uitgemaakt zijn voor staatsvijanden. Uh, meneer, ik denk dat je die uitspraken moet laden voor de mensen die ze maken. Wij voelen ons geen staatsvij staatsvijand, we zijn burgers van dit land. En we hebben net als iedereen... Iedereen heeft dezelfde rechten, iedereen heeft dezelfde plichten en daar houden we het bij. En we wonen allemaal in de rechtsstaat Suriname en dat geldt vooral ook voor ons. We zijn absoluut niet staatsgevaarlijk. Uh, dames en heren, mevrouw Wijdenbos spijt nu. Ik heb namens uh, de Nationale Assemblée heb ik u een petitie in ontvangst mogen nemen. U heeft gebruik gemaakt van uw recht van vreedzame betoging. Ik zal ervoor zorgen dat um, dit ingeboekt wordt, zodat het deel wordt van um, de handelingen in het uh, parlement. Ik bedank u hier voor uw aanwezigheid. Ik wens u een vredige tocht uh, verder naar de plaats waar u uh, naartoe gaat. En Ik zeg uh, God zij met u allen, God zij met Suriname. Hoe staat het toch met de Kunduz-coalitie? Nou, de partijen gaan weer om tafel vanmiddag... om te praten over een bezuinigingsakkoord... onder leiding van de minister, demissionair minister van Financiën... Jan Kees de Jager, hoort u straks meer over... na de verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Er is zoveel water naar beneden gekomen bij Utrecht... dat er op de A28 problemen zijn nu. Van Amersfoort naar Utrecht heeft Rijkswaterstaat... twee rijstroken dichtgegooid. Het gevolg is 10 kilometer file tussen de afrit Maarn en de Uithof. En door die regen was het sowieso best een drukke ochtendspits... Op de A9, ook maar Amstelveen, staat 12 kilometer file. Dat heeft niet zoveel te maken met het weer, maar meer met de werkzaamheden aan de oude Schipholweg naast die A9. In ieder geval staat tussen Beverwijk-Oost en knooppunt het Hoeverdorp dus 12 kilometer. Werkzaamheden ook op de A12, Arnhem-Utrecht, en dat veroorzaakt iedere ochtend file. Er staat nu bij Maarsbergen 6 kilometer, maar u bent er best veel tijd mee kwijt. Het is de, op de A13 van Rotterdam naar Den Haag helemaal vastgelopen bij Delft-Zuid na een ongeluk. Dat is inmiddels ook te merken op de ring van Rotterdam, de A20 vanuit Gouda. Bij Spaanse polder staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9. Het homohuwelijk was al verboden in de Amerikaanse staat North Carolina. Maar toch kwam er een referendum over de vraag of het expliciet in de grondwet moest staan... dat een huwelijk alleen tussen man en vrouw gesloten kan worden. Nou, een meerderheid stemde voor. Vanwege de presidentsverkiezingen in november... is dit referendum nu nationaal nieuws in Amerika. En maakt duidelijk dat president Obama worstelt met het homohuwelijk.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 voor half tien. Politici van vijf partijen die bijna twee weken geleden... een bezuinigingsakkoord wisten te bereiken gaan... vanmiddag weer om tafel met minister van Financiën... Jan Kees de Jager. Er wordt gesproken over de invulling van het bezuinigingspakket... dat bekend staat als het Koendoesakkoord, het Wandelgangenakkoord... of het Lenteakkoord. Hoe kwam het Wandelgangenakkoord ook alweer tot stand...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 Acht minuten voor half tien. Er is nog steeds uh, heel wat onduidelijk over het lot van de Nederlander Sjaak Rijken. Die werd november vorig jaar ontvoerd uit zijn hotel in Timbuktu in het noorden van Mali. Correspondent Koert Lindijer sprak in de Malinese hoofdstad Bamako met de eigenaar van het hotel waar Sjaak Rijken verbleef. Voor hij naar Timbuktu afreisde. De eigenaar wilde anoniem blijven.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 een bedrijf betalen, dat kan de familie van Sjaak Rijken zeker niet opbrengen. Ja, en dus uh, zijn lot nog altijd onbeslist. Sjaak Rijken hoorde de eigenaar, anoniem dat wel, in onze uitzending. De eigenaar van het hotel uh, waar Sjaak Rijken verbleef... voordat hij naar Timbuktu afreisde. Gaan we naar Amsterdam, naar Maino Remmers. Ja, Daar wordt gestemd, daar wordt warm gespeeld ja. door de leden van het Concertgebouw Orkest. Want straks, half tien, is er een grote repetitie van dit jubilerende orkest. Vandaag gaan ze bekendmaken, hebben ze eigenlijk al gedaan, dat ze op wereldtoernee gaan, Minor Remmers. Hoe is de stemming? Ja, ja, ja, ik heb daar te weinig verstand van om te horen of de stemming goed is, maar... Het zal ongetwijfeld in orde moeten komen, dadelijk repetitie voor een concert uh, Marcellara... wat morgenavond in meer dan 40 landen wordt uitgezonden live vanuit het concertgebouw hier in Amsterdam. Vandaar dat het gehele orkest zo'n beetje nu op het podium zit. En ja, alles wat ik nu voor me zie, alle instrumenten, alle musicies zijn er 120 in totaal... gaan dus allemaal op reis. Uh, en dat wil niet zeggen alleen binnen Europa, maar er dus ook echt alles het vliegtuig in... Zo, hup, naar de andere kant van de wereld, naar bijvoorbeeld Australië. En dat is dan voor het eerst... Ja, Elze Broekman, die de logistiek verzorgt, als ik zo kijk. Dat is wel even slikken. Dat is zeker even slikken. We hebben gemiddeld 55 tot 60 kub aan kisten, instrumenten mee. En Ja, dat is dus een waanzinnige. <laughs> nou, dat is een enorme vrachtwagen vol met aanhanger. En, ja... Het is inderdaad, als je het zo hier op het podium uitziet staan... Dan zie je pas zoveel, en je moet niet één triangel vergeten. Je moet absoluut geen triangel vergeten, want dan hebben we een probleem. Ja. Zijn er noodscenario's? Stel je komt in Moskou of straks in Australië... kun je dan nog iets regelen, mocht er iets stuk zijn gegaan? Meestal kan je nog iets regelen bij een van de orkesten ter plaatse. Er zijn natuurlijk toch, ja, in elke stad in de wereld heb je tegenwoordig toch wel een, een professioneel orkest. Dus daar gaan we dan eh, te raden of we nog iets kunnen lenen. En meestal lukt dat. Ja, dat eigenlijk De keren dat het voorkwam is, hebben we het gewoon kunnen oplossen. Ja. Algemeen directeur Jan Raas. Het Koninklijke Concertgebouw Orkest. Nee, is natuurlijk een enorm visitekaartje wat je afgeeft. Speelt dat ook mee dat het daarmee ook financieel haalbaar is geworden? Ja, er is inderdaad een wisselwerking tussen de vraag van al die buitenlandse zalen. Nu de sponsors die meegaan, de aandacht die de pers nu eraan besteedt, dat creëert uh, reuring. En dat, uh, dat heeft de cultuur en de kunst denk ik op dit moment zeker nodig ook. Dus dat, uh, dat is een extra surplus en dat geeft ook draagvlak. Dus waren er ook plekken bij waar jullie graag heen hadden gewild, maar wat echt financieel te lastig is om dat te, te regelen? Want het is nu echt voor het eerst dat zes werelddelen, uh, het, het hele orkest, naar zes werelddelen gaat. Ja, er klopt. Er dus zijn een aantal werelddelen voor het eerst keer bij, zoals Australië, Afrika. Eerlijk gezegd zouden we wel liever meer concerten spelen in uh, de Verenigde Staten. En ik denk ook China, maar dat, dat vraagt nog wat tijd. Er is nog niet zoveel ervaring, Je moet je ook weten met wie praat je enzovoort. Maar in de States is het moeilijk op dit moment, omdat de crisis daar zeer veel toeslaat. Alles zit daar op privévermogens die weggesmolten zijn. En de dollar is laag, dus uh, hopelijk komt dat binnen, want er is wel interesse. Hè? Het is natuurlijk heel ferm, zeg maar, niet alleen in New York zoals we nu spelen... Maar je dus is dus al verantwoord om dit te doen. Het is nogal een operatie. Ja, daarom spelen we ook maar drie concerten en dan de vluchten. En dan spelen we op de plekken die ook artistiek belangrijk zijn. Zoals Carnegie Hall in New York en Washington. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn om ook af en toe toch nog in Los Angeles te spelen. Een prachtige zaal van, wie is het nu weer? Van Gary, yeah. ja. Van, ja, Gary, ja. ja fantastische zaal, ja. ja. Nou ja, daar zijn we jaren geleden dan een keer geweest, maar... Financieel gewoon moeilijk haalbaar. Dus ja, we moeten daar toch keuzes maken. Ooit is het 125 jaar geleden begonnen. We zitten nu aan de derde of vierde generatie violisten ook, hoorde ik net. Er zit één familie violisten en die zijn we inmiddels de na de vierde generatie in. Ja. Ooit begon het hier in de tuin. Ja, dat klopt. Het is opgericht door burgers die dan uh, de gelden hebben verzameld om de zaal te bouwen en een orkest samen te stellen. En allemaal omdat onder meer Johannes Brahms uh, in eind van de 19e eeuw vond dat Nederland geen enkel goed orkest had. Al die burgers waren uh, zwaar op hun tenen getrapt en hebben dan maar een, uh, een beter orkest opgericht. Ja, nou, dat is uh, zeker gelukt, dacht ik zo Jan. Um, nou, de vingers zijn warm. Iedereen zit zo'n beetje op het podium voor de generale repetitie... van dit wereldberoemde Koninklijk Concertgebouworkest, waarvan sommige mensen het alleen nog maar op een cd ooit hebben gehoord. Die kunnen dan in bijvoorbeeld Brisbane of Moskou live gaan luisteren. Maar ook nog gewoon wel het komend jaar hier in ons eigen Amsterdam. The greatest orchestra in the world. Komt eraan. Mijn Remmers was er alvast bij vanochtend. En wij zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. Uh, we zijn er morgen weer. Ik wens u een hele fijne dag, onder andere met Sven Kokkelmans. Sven, goedemorgen. Wat dag heb je Mara, Goedemorgen. Uh, de vijf partijen van het Koendersakkoord gaan vandaag weer verder praten... want dat akkoord dat ligt er nu wel, maar nee. hoe uh, gaat het allemaal uitpakken in de praktijk? Daarover gaan ze praten. En Er is er uh, in ieder geval één die langs de zijlijn staat. Dat is virtueel de oppositieleider, dat is Emiel Roemer. En met hem ga ik praten. Minister Schippers van Volksgezondheid is op werkbezoek in India. We spreken straks uh, met haar um, wat ze daar precies gaat doen... en hoe het Nederlands bedrijfsleven uh, kan profiteren van de gezondheidszorg in India... en wat wij kunnen leren om onze kosten te dempen. En uh, we krijgen straks een lesje schelden... Wat zeggen scheldwoorden over het karakter van een land en wat is het meest voorkomende scheldwoord ter wereld? Ook ga luisteren. Daarover gaat het zo meteen <laughs> bij de Cairo. Na half tien is nu het nieuws naast mij door Wat Megens. Radio 1, het nos journaal. In Eindhoven en Veldhoven is de politie vanochtend vroeg op tientallen plaatsen binnengevallen op zoek naar harddrugs. Ruim 100 agenten zijn bezig met huiszoekingen die de hele dag gaan duren. Tot nu toe zijn 13 mensen aangehouden. Bij zeker één woning is een arrestatieteam ingezet en daarbij is de deur uit de woning geblazen. In Maleisië heeft de politie vier mensen gearresteerd die verdacht worden van de ontvoering van de 12-jarige Nayati uit Son en Breugel. Het zijn een vrouw en drie mannen. Bij de aanhouding is ongeveer 25.000 euro gevonden en dat is volgens de politie in Maleisië een deel van het losgeld. De winst van bankverzekeraar ING is in het eerste kwartaal bijna gehalveerd. Het resultaat kwam uit op 680 miljoen euro. Tegen 1,38 miljard in de eerste drie maanden van vorig jaar. ING had in het eerste kwartaal opnieuw last van de onrust op de beurzen. En op een veiling in New York is voor een schilderij van Mark Rothko... bijna 87 miljoen dollar betaald. Het gaat om het olieverfschilderij Oranje, Rood en Geel uit 1961. En niet eerder is voor een kunstwerk van na de Tweede Wereldoorlog... zoveel geld betaald. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? ABB Verkeersinformatie. Een ongeluk met twee vrachtwagens juist bij het Koenplein. Op de A8 vanuit Zaandam loopt het daardoor vast. Er zaten inmiddels 3 kilometer file. En als het lang gaat duren is het ook te merken op de A7 straks. Sowieso vrij veel lange files rond Utrecht en Amsterdam. Op de A6 vanuit Lelystad staat ook 13 kilometer file tussen Almere en de Hollandse brug. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij Knoopendraasdorp 9 kilometer vanwege werkzaamheden daar aan de provinciale weg naast de A9. Yeah. <laughs> Vanuit Rotterdam naar Den Haag moet u veel vertraging hebben vanochtend. Er is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Er staat 6 kilometer file achter, twee rijstoken zijn dicht. Ook op de A20, de ring van Rotterdam, is het daardoor vastgelopen. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Gouda over de A20... en dan de A12 naar Den Haag te nemen. De A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, is dicht bij het Vaanplein na een ongeluk. Ik vergeet bijna de A28, Amersfoort-Utrecht. Maar daar staat ook 10 kilometer file bij de Uithof. Er ligt namelijk een hoop water op de weg. Twee rijstoken hebben ze afgesloten. Ten slotte, de A37 van Knoop het Holsloot naar Hogeveen... door werkzaamheden daar bij Knoop het Hogeveen, drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. SP-leider Emiel Roemer, sceptisch over de akkoordonderhandelingen... van de Kunduz-coalitie. De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers... is op handelsmissie in India. Heftige bendeoorlogen in Mexico... trekken steeds jongere mensen in de criminaliteit. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is drie, bijna vier over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boerens is vanochtend in Den Haag. En ik duik in de archieven van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. En die zijn er slecht aan toe Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Vandaag komen de vijf partijen van de zogenaamde Kunduz-coalitie weer bijeen. VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben een begrotingsakkoord over 2013 weliswaar in recordtempo in elkaar geschroefd. Maar in de uitwerking daarvan is nog veel onduidelijk en net als toen het akkoord tot stand kwam, staan PvdA en SP buitenspel. Emi Roemer, fractievoorzitter van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan nou bent u virtueel de oppositieleider. U bent klaar voor de macht, zegt u altijd? Ja. Waarom pakt u uw verantwoordelijkheid dan niet en doet u niet gewoon mee? Nou, wij Vol op mee door, het, door ons alternatief te geven. En laat de kiezer maar aangeven welke richting ze op willen. Want het is wel heel mooi om in twee dagen uh, bij elkaar te gaan zitten en op hoofdlijnen wat af te spreken. Daarvoor uh, lof voor de partijen die dat gedaan hebben. Maar als dat op basis is van uitgangspunten waar wij totaal mee oneens zijn, dan is het natuurlijk raar om daar aan, uh, aan, uh, aan te schuiven. Nee, maar het hoort bij het, het nemen van verantwoordelijkheid ook wel uh, niet dat je maatregelen neemt waar je het soms niet helemaal mee eens bent, maar dat het in het landsbelang is? Zeker. En dat gaan wij na de verkiezingen ook doen. Kijk, en welke kant we op moeten, uh, dat, dat is nu aan de kiezer het woord. En ik heb al vaker gezegd. Op 12 september is er echt wat te kiezen. We staan op een kruising op welke manier wij door deze crisis heen willen komen. En tot dusver hebben we alleen maar oplossingen gehoord die als uitgangspunt een neoliberaal gedachtegoed hebben. Ja, en wij staan een andere oplossing voor en laten kiezen om te zeggen welke kant het op moet gaan. Ja. Wat voorspelt u eigenlijk van deel 2 van deze onderhandelingen van die Kunduz-coalitie? Nou, ik. Ik zou er niks van staan te kijken als het nog heel erg lang gaat duren. Kijk, oh ja. want op hoofdlijnen een aantal uh, uh, bedragen afspreken... ja, dat kan iedereen. Dat heb ik in het debat met uh, de jager ook gezegd. Ik zei van, kan dit zo naar het, CP, het Centraal Planbureau? Want als wij dit naar, uh, zoiets naar het Centraal Planbureau sturen... dan krijgen wij het... Uh, de ongeopende retourafzender, want ze geeft maar aan hoe je dat dan gaat doen. Ja. En uh, bijvoorbeeld alleen al bijna 1,6 miljard aan bezuinigingen in de zorg. Ja, er staat totaal niet aangegeven hoe ze dat dan willen gaan doen. Nee. Ja, maar goed, als u zegt als u zegt iedereen kan op hoofdlijnen zo'n akkoord uh, bereiken en halen met, met elkaar, dan toch nog een keer de vraag: waarom hebt u dan niet getracht om daar ook aan tafel te gaan zitten, ook nou, al liggen omdat, de standpunten uh, de richting, ver achter elkaar? Maar omdat de richting die zowel het Katrijsakkoord als het Koedusakkoord aangeven echt funest is voor de economie. Het is funest voor de inkomens van veel mensen. En uh, het uh, doet uh, vergaande schade aan de hele publieke sector. En daar ga ik dus niet aan meedoen. En daar leggen wij dus, en dat is ook verantwoordelijkheid nemen, een alternatief tegenover. Omdat wij ervan overtuigd zijn, en steeds meer mensen ervan overtuigd zijn, dat je ook op een hele andere manier uit de crisis uh, kunt en moet komen. Mm. Heb en... U nog, hebt u nog tussentijds geprobeerd om aan te schuiven? Dus te zeggen, jongens, dit, dit akkoord is in mijn O, voor het land. Laten we het nou op een andere manier doen. Mag ik meepraten? Uh, nee, dat heb ik niet geprobeerd. Omdat uh, heel snel duidelijk was dat ze daar één uh, niet op zaten te wachten. Dus ze hadden natuurlijk al een lange meerderheid. Dus waarom zouden ze nog meer partners... Dat, het, dat is de Partij van Arbeid dus ook overkomen. Op het moment dat je een meerderheid hebt... Dan, uh, dan is het toevoegen van nog meer partijen alleen maar lastiger. En dan zitten ze al niet op te wachten. Ja. En twee, als de fundamentele keuzes daaronder... Uh, gewoon heel dramatisch slecht is voor het midden- en kleinbedrijf... echt de, de economie nog verder naar beneden trekt... en de publieke sector een flinke knauw geeft... ja, dan is het niet raar dat ze ons niet vragen. Ja, maar goed, tegelijkertijd zegt u... ik ben klaar voor de regeringsmacht. We moeten ja. de uitslag van de verkiezingen afwachten. Maar stel, u wordt heel groot, wat heel goed zou kunnen... op basis van de peilingen. Uh -huh. Stel, de Partij van de Arbeid komt weer een beetje terug. Dan heeft links, zal ik maar zeggen, geen uh, uh, vanzelfsprekende meerderheid. Dus als u dan zich blijft opstellen zoals u dat nu ook doet... Ja, dan gaat zo'n formatie ook nooit lukken. Dus dan gaat u die verantwoordelijkheid uh, niet dragen. Nou, daar uh, zie ik toch wel uh, behoorlijk anders. Kijk, het is heel raar om van uh, vlak voor de verkiezingen je onderhandelingspositie al aan te geven. Dat zal ja. niemand doen. Uh, dat is ook heel, uh, heel raar. Nou, dat uh, doet die Koenderscoalitie wel nu. Nou, dit is niet helemaal waar. Kijk, uh, voor de meeste partijen was het uh, vooral doorgaan uh, en wat aanpassingen doen op het Katsheis-akkoord. Kijk, als dat de richting is waar jij de oplossingen in zoekt, dan is het een heel ander verhaal. Als je zegt van nee, we moeten echt de economie uit het slop trekken... dat betekent echt investeringen gaan doen in de economie... en vooral geen maatregelen nemen die met een kleinbedrijf hard raken... of die een economische krimp zal gaan betekenen... ja, dat betekent dus dat je daar alternatieven voor neerzet. En de kiezer, die is aan het woord. En als er partijen zijn die er op een sociale manier uit kunnen komen... Als die groot worden in de peilingen... Ja, dan is het aan anderen om te zeggen... van, nou prima, dan is dat wat de kiezer wil. Dat zien we in meerdere landen in Europa. Dat ja. zien we hier ook. Ja. En dus vandaag ook in verschillende kranten... ook top-economen die zeggen... Uh, zo'n btw-verhoging, dat is echt funest. Dat is echt heel erg dom voor de economie. En toch rammen ze door... puur en alleen omdat ze maar die 3% willen halen van Brussel. Omdat ze anders een, een vlater slaan. En met name Rutte en de Jager een vlater slaan in Europa. Ja, oh. Als dat in moeilijke tijden jouw drijfveer is... dan is dat absoluut niet in het land Hebt u al een kistje tomaten gestuurd naar het Elysee? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet niet of... Uh, het zijn sociaaldemocraten bij Hollande. of ze daar te wachten op tomaten. Maar het is wel een signaal dat de mensen... Uh, uh, uh, het, het opleggen van dictaten van wie dan ook uh, uh, niet bevallen. En Eigenlijk nee. is dit een, een heel mooie, uh, mooi signaal... dat de democratie toch nog wel degelijk wat, uh, wat voorstelt in Europa. Nou staat u vrij ontspannen in het leven doorgaans. Ja. Uh, u bent ook geestig. Dank u. Uh, en u bent strategisch heel slim. Nou, aardige complimenten. Zeggen mensen over u. Oh. <laughs> <laughs> dus je kan ook zeggen... Dit is vanuit uh, politiek-strategisch... Uh, belang gezien. Uh, misschien ook wel een handige opstelling. Namelijk Geert Wilders gaat straks enorm keer tegen Europa. U bent altijd iets milder tegen Europa uh, dan hij, maar toch ook wel behoorlijk gekant tegen heel veel invloed uh, vanuit Europa. En met die krieken en, uh, en, uh, en dat gedonder met die economie daar in het zuiden. Is dit ook geen strategische keuze van u? Namelijk, ik sta langs de zijlijn als straks 12 september gearriveerd is en uh, de financiële markten hebben weer heftig gereageerd deze zomer. Dan kan ik zeggen, jongens, ik heb er niks mee te maken. Nou, wat ik er wel mee te maken heb, is uh, dat ik me niet zo gauw gek laat maken. En dat is wat de afgelopen periode veel te vaak, veel te veel gebeurt. We laten ons gek maken door de financiële uh, sector. Elke keer als er wat gebeurt, dan, uh, dan zit iedereen gespannen te kijken. Wat gaat de financiële sector doen en wat, wat, de, wat gaan dus doen? Maar ja, daar uh, halen we ons geld vandaan. Ja, maar we moeten ons ook niet gek laten maken. Want als we niet bezuinigen, dan zijn ze in één keer in paniek. En dan zie je in Spanje dat ze fors gaan bezuinigen... en dan zijn ze net zo hard in paniek. En dan denk je van, ja jongens, euh, doe nou eens even een beetje rustig. En euh, dat is ook één van de dingen. Als je het dan over veranderingen of hervormingen wil hebben... dan is dat wel één van de eerste waar je aan moet beginnen. Om die macht van die, van die sector toch eens een klein beetje in te gaan perken dat we ons niet helemaal knettergekker lopen te maken. Ja. We moeten vooral nu maatregelen nemen die de economie in ieder geval geen schade aanrichten en die vooral het vertrouwen van mensen nou eens in de politiek en in de samenleving gaan herstellen. En daar moeten we mee aan de slag. Hoe gaat u proberen om vanaf de bank in Moksbeer deze week, want dat is nog een zes, uh, toch te proberen die Koenderscoalitie coalitie pootje te lichten? Nou, ik ga het koendus absoluut geen pootje lichten. Uh, ze moeten vooral, maar kijk hoe duidelijker uh, zij eruit komen, hoe liever ik het heb, dan is, uh, dan is er op 12 september nog veel meer te kiezen. Het is een heel duidelijk zij maken een keuze. En als zij ervoor kiezen om de eigen risico in de zorg fors te verhogen naar 400 euro, nou dan weet Nederland waar ze aan toe zijn als ze op een van die partijen kiezen. En als zij ervoor kiezen om de btw fors te verhogen, of de inderdaad leraren voor vierde jaar op rij op de nullijn te houden, ja dan weet Nederland uh, uh, wat er te kiezen valt op uh, 12 september. Dus laat ze vooral doorgaan. En ik ben erg benieuwd wat ze eruit komen. En laat ik ook eerlijk zijn, er staan een aantal dingen in... die ik zo één op één over wil nemen... die goed zijn in het akkoord. Dus ik ben niet zo versierd. Goed. Er is veel te doen tot slot over de campagnefinanciering. Naar verluid zouden de campagnekassen van veel politieke partijen leeg zijn... omdat we in tien jaar tijd vijf verkiezingen hebben moeten organiseren. Hoe zit dat bij u? Hoeveel geld hebt u in kas om die verkiezingen te organiseren? Nou, normaal zijn we er nooit zo scheutig op om te vertellen waar we over zijn. Ik maar nu ik wel kan. toch? Ik las in een krant uh, dat onze uh, penningmeester gezegd heeft dat we toch wel uh, richting de anderhalf miljoen zouden moeten kunnen gaan. Ja. Dus ik ben benieuwd. Het bedrijfbestuur moet er nog over beslissen. Maar uh, u kijk, hebt anderhalf hebben, miljoen Ik ben natuurlijk uh, de trots uh, dat wij een hele goede afdrachtregeling hebben om een heleboel te kunnen doen. En altijd klaar te zijn voor welke verkiezingen en ook hoe snel ze komen. En daar ben ik nog steeds trots op. Emiel Roemer vanuit Boksmeer. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Drenthe is een 39-jarige vrouw aangehouden op verdenking van brandstichting in historische boerderijen. Hoe bijzonder is dat, een vrouwelijke pyromaan? Ernst Ameling is forensisch psycholoog en heeft het antwoord. Het is niet bijzonder als een vrouw een brandsticht, maar het is wel heel bijzonder als een vrouw ziekelijk brandsticht, dus een pyromaan is. En dat heeft er alles mee te maken dat vrouwen... Naar binnen gericht zijn en mannen naar buiten gericht, dat heeft met onze evolutie te maken. En dat pyromanie en naar buiten gericht uh, delict is. En bijvoorbeeld een verwantestoornis als de kleptomanie, een verzamelwoede, zeg maar, en het opgewonden raken van als je iets steelt, een naar binnen gericht delict is. En dat zijn bijna uitsluitend vrouwen en pyromanen en naar buiten gericht delict zijn vrijwel uitsluitend mannen. Ernst Ameling was dat, forensisch psycholoog. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Den Haag. En daar is Thijs Boelens. Diep in de katakombe van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag inderdaad. En ik sta hier bij de archieven, het kloppend hart van dit uh, Rijksbureau. En we staan hier voor een archief van 20 meter. En wat is dat voor archief? Mevrouw Meijs, u bent projectmedewerker Zilverarchieven bij dit Rijksbureau. Wat is dit voor archieven waar we voor staan? Uh, ja, goedemorgen. Dit is het uh, archief van de firma Bonenbakker Juweliers. Een firma die eigenlijk de belangrijkste edelsmit is geweest. Hele grote opdrachten heeft verricht in de afgelopen twee eeuwen. In Amsterdam en verder buiten, met name ook voor de koninklijke familie. En uh, dat archief is sinds twee jaar hier in huis. En... en het is in slechte staat, want daarom ben ik hier natuurlijk. Hè? Wat is de conditie van dit archief? Dat klopt. Uh, er zit heel veel 19e eeuws materiaal in. En dan gaat het met name om de tekenen. Uh, daar zitten meer dan 3000 tekeningen in en ook zo'n 1200 foto's. Veel uh, daarvan verkeert in geen goede staat, is niet goed geconserveerd. Het papier is verzuurd. Het zit in zuur uh, karton, passepartoutes. Daar zitten scheuren in, kreuken in, uh, kalkeerpapier verbrokkeld. Ja, maar laten we eens even gaan kijken. We mogen hier natuurlijk niet in die archieven lopen te trekken. Maar u heeft voor de gelegenheid, en dan lopen we even verder... voor de gelegenheid een kleine ja, snede uit dat archief genomen. Gaan niet door een deur. En hier ligt dat dan. Uh, Bonenbakker dus... Uh, Edel Smit, uh, hier ligt het allemaal. Wat zien we? Uh, we zien hier 19e-eeuwse presentatietekeningen. Dat zijn tekeningen die werden gemaakt van grote stukken. U moet denken aan tafelstukken, terrines, pièces de milieus... mooie kandelabers of ook pronkstukken. Ja, dat is... ja, en wat was het cultuurhistorisch uh, belang van dit archief? Nou, Het uh, laat zien uh, wat voor een uh, type stukken Bonenbakker heeft gemaakt. Van grote pronkstukken tot tafelzilver, gelegenheidsstukken... ook kerkelijk zilver... Natuurlijk is uh, eigenlijk de bekendste opdracht geweest van koning Willem II. Het maken van de kroon voor zijn inhuldiging. Ja, waar kunnen we die zien? Uh, ligt hier aan de andere kant van de tafel een foto van die tekening. Lopen we even om de tafel. Op dit moment hangt uh, die tekening in de nieuwe salon van Bonenbakker... die uh, twee maanden geleden is geopend in het Conservatoriumhotel in Amsterdam. Uh, dat was de meest prestigieuze opdracht. En daarna zijn heel veel koninklijke opdrachten nog geweest. En dat illustreert ook meteen echt het belang van firma Bonenbakker... zowel voor Amsterdam, uh, opdrachten voor die grote kerken, Westerkerk... voor het stadsbestuur, maar ook een artesbokaal voor de oprichter van Artes. Kortom, het is geen... Kleintje. Uh, u heeft dus een archief hier dat uh, in slechte staat verkeert. Uh, u heeft te maken met bezuinigingen. Ja, uh, we hoorden vanochtend al dat de cultuurkaart... Uh, dat is een kaart waarmee jongeren ja, culturele evenementen kunnen bezoeken... met, met korting, gered is door ja, min of meer een particulier initiatief. U gaat hetzelfde doen, hè? Dat klopt inderdaad. Um, ik heb uh, samen met uh, de eigenaresse van de nieuwe Bonenbakkerwinkel... en Veilingmeester uh, het initiatief uh, genomen... om een benefietveiling te organiseren... om geld bij elkaar te krijgen om uh, de extra uh, aandacht die het archief verdient... aan restauratie, aan digitalisering... Uh, bij elkaar te krijgen. En... U, u, moet, u moet wel de hort op, hè? u moet het zelf doen. Want vanuit Den Haag, vanuit de regering komt niks meer. Uh, dat klopt inderdaad, uh, er komt nog wel iets. Maar we hebben natuurlijk uh, te maken met uh, zware bezuinigingen. En dat merken we hier in het uh, uh, Rijksbureau uh, bijzonder. En uh, daarom heb ik uh, dit initiatief genomen. Het is voor het... Uh, RKD, zoals we heten, uh, is het iets totaal nieuws buiten de geëikte paden van de subsidiegevers? Is het een wenselijke ontwikkeling? U heeft 60.000 euro nodig. Is het een wenselijke ontwikkeling? Um, ik denk het wel. Het is in ieder geval voor de RKD uh, een goede manier om zich ook in de buitenwereld uh, te profileren. Wij doen heel veel mee aan tentoonstellingen, uh, maar uh, vaak ook uh, ondersteunend. Wij zijn natuurlijk zelf geen museum. Dus uh, het is een hele goede manier om te laten zien wat voor prachtig je in huis heb. Zijn er, zijn er meer archieven die bedreigd worden? Um, klopt. Uh, we hebben, uh, ik, ik werk met de zilverarchieven. Ik ben al... Twee jaar bezig aan het archief van Van Kempen en Begeer. Daar valt nog heel wat aan te doen. Dat is een archief van 80 meter. We hebben ook van Frans Zwollo, de hele bekende edelsmit... die voor Bonenbakken werkte, het archief in huis. Ook daarvoor zoeken wij extra financiering. En we hopen dat dat gaat lukken. Ja, u gaat het nu dus doen, 3 juni, met een benefietveiling. Dat gaat gebeuren. Uh, u hoopt ermee 60.000 euro op te halen... voor dit specifieke archief van Bonenbakken. Veel succes. Hartelijk dank voor uw komst en aandacht. Nou, dat hebben we graag gedaan. Straks, zelfs in het gevaarlijkste land ter wereld... kijken ze op van een vrolijke huurmoordenaar van 26 jaar. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1986. To experience and learn, that is to live. The world is wide and you cannot see all of it. Even from the top of Everest. Door de stem van Sherpa Tenzing Norgay, die deze dag, 9 mei 1986, overleed... samen met de Nieuw-Zeelander Sir Edmund Hillary... bereikte deze Tenzing als eerste mens de top van de Mount Everest. Bergbeklimmer en auteur Robert Eckhart over de beroemdste Sherpa... aller tijden, wiens leven letterlijk draaide om de Mount Everest. Dat was voor hem de berg. En hij heeft er altijd van gedroomd om als eerste op die berg te staan. Hij ging echt met elke expeditie mee waar hij de kans voor kreeg. En toen hij in 1953 daar naartoe ging, was er geen mens op de wereld... die een zo'n lange periode van zijn leven op de Mount Everest had doorgebracht. Nadat ze teruggekeerd waren uit de himalaya gebergte waar ze voor het eerst in de geschiedenis de Mount Everest hadden beklommen... zijn de Nieuw-Zeelander Hillary en de Sherpa Gretz Tenzing... in het bergdorp Hoekhazen door de leden van de expeditie enthousiast verwelkomd. Tenzing is kort daarop het middelpunt geworden van een politieke twist... tussen de volken van Nepal, waar hij geboren werd, en India, waar hij opgroeide... Zij eisten elk voor zich Tenzing op als een van hun landgenoten. Ja, ongewild werd Tenzing hierdoor een, een politiek uh, symbool. Hij is een keer ontvoerd, en dat bedoel ik een beetje in de overdrachtelijke zin... door een aantal journalisten. En die hebben hem weten te kunnen ontfutselen... dat hij als eerste op de top van de Everest geweest is. Terwijl er van... Er is uh, tijdens de expeditie afgesproken dat niemand daar iets over zou zeggen. Of Hillary... Of Tenzing als eerste boven is geweest. Ja, Tenzing spreekt maar heel weinig Engels. Maar op de vraag of hem de onderscheiding van Koningin Elisabeth genoegen deed, bleef de Sherpa weet toch weet geen antwoord Are you pleased that you got your medal. Thank you. Very good, know. Hillary en ook de expeditieleider Hunt, die werden tot de ridder geslagen, die werden sir. En Tenzing die kreeg slechts een hoge Britse onderscheiding en niet eens de allerhoogste. Tenzing heeft er nooit een geheim van gemaakt... dat hij liever met de Zwitsers de Everest beklommen had... dan met de Britten. Ik denk dat zijn affectie voor die Zwitsers kwam... omdat die Zwitsers, dat waren ook mensen uit de bergen. Dat waren boeren of berggidsen. En Tenzing kwam ook uit de bergen. En de Britten, waarmee hij in 1953 klom... die kwamen niet uit de bergen. Die gingen alleen maar naar de bergen. En bovendien waren die Britten, dat waren natuurlijk ook de kolonisators van India. Die hadden volkeren aan zich onderworpen. En dat hadden die Zwitsers natuurlijk nooit. Met het bereiken van de hoogste top der wereld... hebben de dappere bergbeklimmers bereikt... dat ze overal het middelpunt zijn van officiële ontvangst en bijeenkomsten. Tenzing is daarmee ook een symbool geworden van... kijk maar, wij Aziaten, wij kunnen ons opwerken... en wij kunnen prestaties leveren... die voordien alleen maar voorbehouden waren aan Westelingen. Hillary en Tenzing turn en face the perilous journey back. They have literally climbed themselves into history. And although they don't know it yet, it will change their lives forever. Hij heeft daarna nooit meer op een belangrijke berg gestaan. Ik denk dat zijn grote doel in zijn leven was het beklimmen van de Everest. En dat had hij bereikt. Robert Eckhart over de beroemdste Sherpa aller tijden. Tenzing Norgay, die samen met Sir Edmund Hillary... Sir Edmund Hillary, sorry. Als eerste de topbeklom van de Mount Everest. Hij overleed deze dag in 1986. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 8 minuten voor 10 uur staat nog steeds naar de kro op Radio 1 in Mexico is een vrouwelijke huurmoordenaar van 26 jaar opgepakt. De vrouw heeft zeker 20 moorden gepleegd voor een loon van 1700 dollar per maand en ze was in dienst van een drugskartel Los Zetas. Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in de Mexico stad. 1700 dollar per maand, dat lijkt me nou niet echt een topsalaris voor een huurmoordenaar eigenlijk om te beginnen. Nee, dat is het niet. Maar tegelijkertijd is het geen uitzondering hoor. Uh, deze drugsoorlog in Mexico, ja, die nu al jaren uh, speelt, uh, die, uh, die kost heel veel levens en daardoor is een enorm hoge omlooptijd uh, binnen deze criminele bendes. Ja. Dus uh, ja, er is een steeds groot deel van de jeugd ook uh, tegelijkertijd in dit land wat niet studeert of geen werk heeft. Ja, en onder hen is het natuurlijk heel makkelijk om aanhangers te ronselen. En ja, ja. dan is 1700 dollar niet zoveel. Maar uh, het is nog steeds een heleboel geld uh, voor, je, voor uh, dit soort mensen. Ja. En 26. Ja, klinkt dan heel jong, maar ja, er zijn ook al tieners opgepakt hoor, die hier als huurmoordenaar aan, aan de slag zijn. Oh ja? Dus een, een jonge vrouw met een, een vuurwapen die mensen doodmaakt, is geen uitzondering daar? Nee, dat is triest genoeg, uh, uh, klopt dat. Nee. Dus ze kijken er ook niet van op, van deze arrestatie daar bij jou in Mexico? Nee, nee, eigenlijk staat hier gewoon dagelijks, staan hier de kranten vol met, met dit soort zaken. En nee. ja, dan, dan, dan, dan is een tiener is opvallender dan iemand van 26. Maar ja, dat is gewoon een, misschien wel een gemiddelde leeftijd in, bij de Zetas. Nou zei ik net los, Zetas, jij noemt die bende ook. Wat is dat voor een gezelschap? Uh, de Zetas, dat, zijn, dat is een van de twee grootste en sterkste drugskartels, uh, uh, de maar drugsbendes hier in Mexico. Ze zijn oorspronkelijk opgericht door ex-militairen die als bodyguards gingen werken voor een belangrijke drugsbaas. En uh, ja, deze Zetas zijn al jaren in een bloedige strijd verzeild met het Sinaloa-kartel van uh, Joaquín Guzman. Uh, dat is ook zo'n zo bekende uh, ja, belangrijke drugsbaas, zeg maar. En uh, ja, die, die vechten om de belangrijkste smokkelroutes naar de VS. En uh, ja, drugs is dan niet het enige waar ze heel veel geld aan verdienen. Maar ook afpersing en uh, ontvoeringen is een uh, lucratieve business voor uh, de Zetas. Ja, dus bij uh, drugsoorlogen horen nu eenmaal slachtoffers, zeg je dan Chinese? De laatste vijf jaar zijn dat er wel heel veel 50.000 doden. Ja, dat klopt. Uh, dat, dat zijn natuurlijk vooral die, die bendeleden uh, zelf. Wat ik al zei, ja, er is een enorme uh, hoge omloopsnelheid in dat soort organisaties. Aan de andere kant zijn het ook onschuldige burgers die, uh, die vallen. En uh, ja... Maar wat een, wat een wat minder bekend verhaal is dat er ook een heleboel uh, illegale migranten die vanuit Midden-Amerika naar de VS proberen te komen. Ja, die, die worden ook slachtoffer. Uh, vooral de Zeta's hebben ontdekt dat, ze, dat deze mensen uh, afpersen heel lucratief is. Het, dat gaat misschien wel om 20.000 ontvoeringen van dit soort migranten per jaar. Die springen ja, dan... Uh, ja, Zeg maar, die, die springen op de trein uh, als ze vanuit Honduras of Guatemala richting VS willen. Ja, en voor dit soort bendes uh, die gewapend zijn is het heel makkelijk om hen van de, van de trein te, te rukken en te halen. Ja. En vervolgens uh, te ontvoeren. Maar dit zijn wel schrikbarende aantallen. Ik bedoel, 50.000 inwoners van een gemiddelde provinciestad in Nederland. Dan heb je toch een beaardige uh, provinciestadje te pakken. Dus uh, legt per jaar het loodje daar in Mexico. En een, en een, en een gemiddeld dorp wordt uh, ontvoerd. Um, Qua in, inwoneraantal bedoel ik. Nee, ja, zo gaat dat. Maar ja, goed, dit is natuurlijk wel een heel groot land. Hè. Uh, er wonen ja. iets van 110 miljoen mensen in, uh, in Mexico. Maar ja, dit, dit blijven hele ja, de, trieste de de cijfers. Ja. Ja. Goed, uh, nou is dat uh, uh, bendelid van 26, die vrouw, is dus opgepakt, die huurmoordenares. Schrikt dat de jeugd af, eigenlijk, zoiets? Um, nee, ik denk. Ja, nou, nou, misschien voor een deel wel. Aan de andere kant, ja, uh, je moet je voorstellen... die drugsbendes die hebben zoveel geld elk jaar. Er uh, gaat zoveel geld in om. Het uh, dat dat gaat om tientallen miljarden euro's. En daarmee kun je natuurlijk een heleboel mensen omkopen... voor je eigen veiligheid. Dus, dus, dus die, die, die, die, die, die bazen van die, ja, die, die die zijn redelijk veilig. Ondanks het feit dat, dat de regering natuurlijk keihard op ze jaagt. En ja, die jongeren... Uh, het schikt, dat soort gruwelijke beelden schrikt misschien wel af. Aan de andere kant zijn er een heleboel van hen... Ja, die, die genieten, die willen ook wel genieten van het hele snelle geld. En ja, daarom is het triest genoeg, maar het is makkelijk ronselen... Onder, onder iemand die geen werk heeft of die geen studie doet. Edwin Timmer, vanuit Mexico stad. Ik dank je wel en doe voorzichtig daar op straat. Het lijkt me niet heel, al, al te veilig daar, als je die cijfers op een rijtje ziet. Dank je wel. Straks, dames en heren, minister Edith Schippers van Volksgezondheid... is op handelsmissie in India. Wat doet zij daar als minister van Volksgezondheid? En wetenschappelijk schelden. Dat en meer. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO. Hier op Radio 1. Blijf bij ons. Tot zo. Morgen om 7 uur. Je hebt de nacht van Cories gehad. Je hebt de nacht van Jan Mulder gehad. En toen vroegen ze mij. Giel Bede over de nacht van Giel. Ik vond een beetje dat ik zei. Ja, weet ik veel. Of moet ik dat doen? Maar aan de kant dacht ik ja.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 Huurverhoging, paspoort en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Raad online op mobiel.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 Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Ga nu naar gratisaandeel.nl. Voor een gratis aandeel. Dit is Radio 1.